Goedemiddag, Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De klimaattop in Egypte is losgegaan. The clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Ja, duidelijke woorden van VN-baas Guterres. Hij zegt dat er geen tijd te verliezen is. We stoten steeds meer broeikasgassen uit. Temperaturen blijven stijgen. En sommige gevolgen van klimaatverandering zijn straks onomkeerbaar. Vandaag speechen alle aanwezige wereldleiders op die top. Ook premier Rutte is vanmiddag aan de beurt. En daarna begint het echt te onderhandelen. Ja, premier Rutte heeft morgen ook alweer iets belangrijks te doen. Het heeft te maken met de asielwet. Het kabinet heeft besloten om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar nu blijkt dat de Tweede Kamer... Fractie van zijn eigen partij, de VVD, dat niet ziet zitten. Rutte is morgen zelf bij de fractievergadering om zijn partijgenoten op andere gedachten te brengen. In Den Haag stappen studenten op dit moment op de fiets om te protesteren. Ze zijn het niet eens met de rente die ze moeten gaan betalen over hun studielening. Het fietsprotest start met een korte actie op de Koekamp. En na een fietstocht door de stad eindigen ze bij de Tweede Kamer. Daar geven ze een petitie met ruim 100.000 handtekeningen aan Tweede Kamerleden. Ook deze student is erbij. Ik ga daar staan om te laten zien dat wij dit niet pikken eigenlijk. En dan nog nieuws over Britney Spears. Ze is behoorlijk openhartig in haar laatste Insta-post... nadat fans zich zorgen maakten. De zangeres zegt dat ze leidt aan zenuwschade in haar hersenen. Britney won vorig jaar de rechtszaak tegen haar vader... die de volledige macht over haar had. Ze zegt dat ze door alle stress soms stopte met ademen... waardoor haar hersenen even geen zuurstof meer kregen. De zenuwschade is onher onherstelbaar en het enige dat haar helpt... is dansen, vertelt de Princess of Pop. Daarom posten ze dat de laatste tijd alleen maar dansvideo's. Het weer, af en toe regen, al blijft het in Brabant en Limburg redelijk droog. Daar vanmiddag ook kans op wat zon en gaat op 15. Morgen meer ruimte voor zon en opnieuw zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer heeft veel vertraging na een ongeluk op de A200 van Amsterdam naar Zandvoort. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Haarlem-Noord heb je een half uur tijdverlies...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 Wish you were gay. Ja, en uh, we sloot het uur af, het vorige uur, met uh, Ellie Leap, met Lightning in the Bottle, en daarna met Electric Six en Gay Bar. Maar dat hebben we maar heel kort gehoord. Ja, het Gay was maar heel even. Gay Bar. Ja, ja precies. We hebben weer een <laughs> En Dan gaan we beloven dat we die nog een keertje. Uh, nou, het komt sowieso zijn. in de.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 Hoe is het onderzoek opgezet? Dus wat was de onderzoeksmethodiek naar de populatie? Is ja. inmiddels bekend, heb je al verrekt. En in welke orde van grootte moeten we eigenlijk denken in, in dit onderzoek? Ja, het betrof een literatuurstudie. Dus uh, we hebben gekeken ah. naar wat de, de uh, wetenschappelijke en ook de wat meer toegepaste literatuur uh, zegt over dit thema.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 Uh, ...studies en rapporten die je wel altijd uh, zelf moet interpreteren... Hè, ...want dat zijn vaak grote statistische yeah. um, onderzoeken... ...en dat is niet altijd meteen uh, betekenisvol. Um, soms voor sommige groepen is het uh, nog wat minder gemakkelijk... ...om Nederlandstalige literatuur te vinden. En dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld de groep ...of mensen die, zich, die zichzelf als non-binaire identificeren...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 Trying to clear. Let's learn and gay. Move, move, come out of the way Move, move, don't you hear what you say Tolerance and love is on the way Hip, hip, hip, hip, hip, hooray Hip, hip, hip, hip, hip hooray <laughs> <laughs> <laughs> When we're taking over, we are the gateway This is a one into eight eat, Fuck up your eat and run Pack up a new sheriff in town different, and different uh, town When we're riot, that's come, we're taking over Fighting intolerance and no more from that When we're right, that's taking over stopping that practice Get hate in the degree, tree and injustice Lovers are hate us, we come for stop this We hate You can hate us. MRI.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 Blijkbaar vinden organisaties het zelf dus ook niet dat we dat niet meer zijn. En dat, dat is eigenlijk al een begin. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja zeker. Je, je hebt een aantal uh, mooie voorbeelden genoemd. Hè. En, en, mij schiet dan de homoconfessietherapie, die wet die nog steeds gewoon maar ligt te wachten tot. Totdat hij eindelijk eens uh, inderdaad er doorheen is. Dan ja, lijkt alsof het uh, echt een zware bevalling is. Ja, ja. ja. en dan uh, het, bij het paspoort gegeven, de IND ja. en, enzovoort. Ja. enzovoort uh, ja. Complimenten. Gooi hem er maar in, uh, we gaan luisteren naar je nummer. Oh ja, die is er ook nog. Ja, nooit meer spijt. Uh, nooit, nooit meer spijt van, uh, S10 en Vrouw, ook even naar Matthijs gaat doorkijken. Uh, van afgelopen zaterdag, prachtige uitvoering. Hun nieuwste, nieuwste nummer vond ik wel uh, ja, een beetje toepasselijk.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 Kent. Ik ben er ook geweest, even niet meer leven Even niet meer leven Gewoon een tijdje, niet bestaan, niet vechten, niet verder gaan Even rust voor je geest en even niet meer leven Leven, niet meer leven.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 Nog nooit, nog nooit zo donker was, of het weer altijd wel weer licht. Het nog nooit, nog nooit zo donker was, of het weer altijd wel weer licht. Ja, en dat was uh, Claudia de Debray <laughs> met het nummer Even voor goed.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 voor die ene luisteraar die jou niet nee, kent, nee, nee. dan willen we toch graag ja, uh, ja. weten wie jij bent en ja. wat jij in het dagelijks leven doet en wat jouw relatie is tot de LHBTI-community. Oh, nou, uh, hoe lang heb ik? Dus, uh, nee, ik zal kort houden. <lacht> uh, nee, ik ben Fred Rozart en ik ben uh, ja, uh, educatieschrijver, uh, acteur, kunst, uh, kunstenaar, acteur en uh, theatermaker. Ik uh, speel zelf voor uh, theater en theater.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 Pride in de en met Amsterdam als samenwerking dat ook te doen. Dan vind ik het ook zo leuk dat we de World Pride hebben. Mm. En dat er ook met vette letters zonder al ook zand staat. Want dat werd natuurlijk vergeten. Dus dan hebben we hebben het al eventjes terechtgezet. We ja. hebben netjes ja. niet een net dank ja. afgenomen dat we dat zo mochten zeggen. Maar ik vind dat wel terecht eigenlijk. zeker. Ja, dank je. Ja, ja en God, wat moet ik meer zeggen? Ja, ik vind het gewoon heel leuk om mee samen te werken met bepaalde groepen en...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 En we natuurlijk het, als jij hier in de, de, hoe heet het dan? De, Saar, daar, ja, in de, ja. De, de, hoe heet het nou De, de oh, passage. passage. Ja. ja, passage. En het, helaas, het wordt dat geslopen. We hebben vier jaar heel veel plezier. Nou, in de, helaas, Fred. Ja. Het is wel tijd, die het passagepandeling. Is tijden, ik wou net zeggen, nee, maar er is niks helaas aan. Het helaas. Anders hadden wij nog een leuke expositie kunnen doen. Een beetje grotte ja, gebied ja, al... anders antwoord. Ja, nee, het is, maar het is altijd natuurlijk, het moet nu wat gebeuren. Maar ik vraag me af wanneer dat afgebroken wordt. En nou, wij hadden daar nog een mooie leuke kunst kunnen doen. We hadden die hele passage, die hele rij vol met kunst kunnen hangen. En dan, ja, maar ja, dat is niet gebeurd.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 Twee weekenden. Mm -hmm. Maar nu heb je gewoon veel meer mogelijkheden. En daar zijn we weer in Heemstede. In Halem hadden we het niet een grote plaats. Want we hebben soms 30 of 31 kunstenaars. Ja. Je hebt niet de ruimte om dat te doen.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 Nou, dat was het gewoon een klap in je gezicht. Ja. Dat denk ik, voor Zandvoort vond ik het een belediging. Ja, en ja. ik mag zelf ook niet meedoen, want ik ben geen Hanover meer. Ik woon in Zandvoort. En daar sluit <laughs> ja. je mensen uit. Ja. Ja. En ik vraag me af of in de weekenden wel al de kunstenaars wel uit Hanover kwamen. Hm. Dus, uh, maar ja, het is, maar ik sta nu boven, ik ben er klaar mee en ik vind het zonde. Maar wij gaan scoren en leuk. Hetzelfde programma doen we dan de kunstlijn is ook de kunstlijn. Ja. Het gaat over stil.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 Meerhof, oh, dat is de wethouder onder, onder andere diversiteit. Dat vinden ik wel heel fijn dat hij doet. En de muziek wordt ook ondersteund door uh, Alexander van der Doorn. Die heeft met het Songfestival gedaan van de provincies. Hey. Je ja, moet oh, iets, ja. iets meer in de microfoon ja. praten, want je koptelefoon oh, maakt, uh, geluid maakt geluid. Oh ja. oh ja, ja, oh, ja. daar zit ik jullie aan te kijken. En, ja. uh, nou, Die Alexander van der Doorn is een ongelooflijk talentvol man... Die uh, speelt, is ook een drag queen. En die speelt ook een prachtig toneelstuk. Is presentator, acteur. En heeft uh, ja, Noord-Holland van C.O.C. Kennemland vertegenwoordigd, vertegenwoordigd. Een prachtig lied. Wat hij gaat zingen. Mm -hmm. En nog een paar nummers. En ook natuurlijk onze koryvee Astrid Als yeah. Astrid Neig is het eerste vanaf tien jaar geleden. Dat we, we opgezet hebben. De Roze Kunstlijn. Was Astrid Neig erbij. En okay. belde op. Nee, zegt ze, kom. De, en dus ze komt weer zingen. Dus ze komt ook heerlijk weer Leuk. naar Heemsteden toe. Mooi. En daar zijn we heel blij om. Want dan heb je weer Alexander, een nieuw talent...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 Leuk, ja. nou, en, nou super. Ja, wat had ik nog meer uh, te vertellen. Het is ja, prachtig werk wat we hebben. kijken. Uh, uh, even kijken, ja, dit is... Uh, 30 kunstenaars doen er mee. Ja? En ze hadden een thema hebben opgegeven stil. Uh, mm -hmm. Werken te selecteren. En daarbij was gewoon de interpretatie vrij. Van verstilling tot afwezigheid, van stilte, van verzwijgen tot ver zijn er. Door kunst willen we iedereen laten kennismaken met het roze, ook wel LGBTQ+ genoemd. Ja. ja. en dat sluit aan met de tentoonstelling Stil.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 Oké, okay, dankjewel Fred. Super. Ja. Dus allemaal naar de roze kunstlijn. Uh, en dan de expositie Stil. Ja. In de raadzaal van Heemsteden. Ja. ja, dankjewel Fred. We gaan nu naar het volgende nummer. Ja, of zullen wij gelijk of... eventjes, uh, hier eventjes uh, aankondigen... dat we doorgaan naar de agenda. Want we zijn ja. natuurlijk op het... Uh, ja. ja, dus, uh, dus ja, ik denk, goed. Ik denk, ik denk dat het niet onbelangrijk is om aan te kondigen dat... Wij natuurlijk volgende maand weer de jaarlijkse uh, top 53. Maar dat is een extra uitzending, ja, toch? Ja, precies. precies. Want we hebben gewoon op 5 december onze normale uitzending van 2 uur. Van 12 tot 2. En dan hebben we op 19 december. Ja, volgens nog. Nog even onder voorbehoud. Even onder voorbehoud. Maar, ja, maar ja. De, hou de website in de gaten. Of de facebook in de gaten uh, van 3 uh, Hebben we 5 uur lang de beste.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 Kijk, en dan een hele korte agenda... maar dat komt omdat we een beetje onder tijdsdruk staan. De uitzending is al weer voorbij. Het gaat altijd als een razende roeland. Ronald. Uh, zeg maar in dit de, de tempo. Een razende roeland. Dankjewel Mirko voor de techniek. Jelder ja, voor je sociaal en de presentatie. En Anja natuurlijk ook voor jouw presentatie. En hey. Fred hier aan de tafel. Ja, en de gasten. Die en een razende Ronald. Uh, dankjewel ja. voor raazende deze uitzending ja. weer. Even met een knipoog eventjes. Uh, Mirko, waar gaan we naar luisteren? Is dat nummer 15, nummer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 Oh, take me to Finland Street, please. Right away, sir. Ah, oh. Get your umbrellas! Get your umbrellas!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 Even July Muscles falling from the sky If you wanna find a guy yeah.